5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Nelson Mandela met longontsteking in het ziekenhuis, maar ademt zelf. Opnieuw duizenden Turken op de been tegen premier Erdogan... en grote brand in pelletfabriek in Kampen.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 Mandela was al een paar dagen ernstig ziek. Consument Ernst van Gelder. Ernst, wat is het laatste nieuws over Mandela? Ja, het laatste nieuws is eigenlijk dat de woordvoerder van president Zuma heeft gezegd dat hij dus inderdaad bij het bewustzijn is en zelf ademt. Ja, sinds vanochtend noemen ze de situatie ernstig maar stabiel. Ja, ze zeggen dus wel echt dat het serieus is. En dat is eigenlijk in al zijn ziekenhuisopnames van de laatste, laatste tijd de eerste keer dat dit zo duidelijk wordt gezegd. Ja, want de laatste keer dat hij. dat was in april, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja, het is de vierde keer uh, in een half jaar dat hij in het ziekenhuis uh, ligt... Uh, twee maanden geleden inderdaad voor het laatst, ook met de longontsteking. Toen lag hij zo'n negen dagen in het ziekenhuis. In december nog langer, 18 dagen, ook voor longontsteking. En toen ook voor het verwijderen van galstenen. En uh, ja, Mandela heeft in zijn huis in Johannesburg 24 uur per dag medische zorg. Maar zijn situatie verslechterde de afgelopen dagen en dus ook vooral vannacht. Dus toch dusdanig dat uh, ja, die medische doktoren, de doktoren hebben besloten om hem om half twee s'nachts naar het ziekenhuis te brengen. Ja, dat blijft een probleem, hè? Longen van hem. Ja, dat is echt een terugkerend probleem. En Mandela heeft toen hij gevangen zat, uh, heeft hij tuberculose gekregen. En eigenlijk sindsdien zien we steeds weer dat het probleem terugkomt. Maar wat we vooral dus zien, is dat die periodes dat hij niet in het ziekenhuis ligt, de, de tussenperiodes steeds korter worden. En dat is zeer zorgwekkend. Ja, weet je in welk ziekenhuis hij ligt? Nee, eigenlijk weten we alleen maar dat hij in Pretoria ligt. Uh, er zijn twee ziekenhuizen waar hij uh, naartoe gaat. Um, ja, eigenlijk wil de woordvoerder hier ook niet bevestigen waar hij ligt. Ja, ze willen toch wel proberen om de familie Mandela enigszins privacy uh, te geven. Nou ja, cameraploegen staan nu bij twee ziekenhuizen op de stoep. Ja, ze denken dat hij in het Hart Hospital uh, ligt en zij hopen dus wel gewoon daar familie naar binnen te zien gaan. Wat wel eens bevestigt is dat Mandela's vrouw, uh, Grassa Michel, in ieder geval aan zijn zijde is. Ja, dankjewel Alice van Gelder voor zover. We gaan nu even naar uh, Parijs, naar Roland Garros. Marcelle Mesker. Ja, want het is matchpoint voor Serena Williams. Na twee aces en een winnende slag staat ze nu op 40-15. Ze veert tegen Maria Sharapova voor het tweede titel op Roland Garros. En ze slaat een ace. Het is niet te geloven. Ze ligt op de knieën. Wat een geweldige service game. Dit zegt wat over haar kwaliteiten. Dat kenden we natuurlijk wel. Maar ja, ze wil nog wel eens nerveus worden. Zeker op het greffel in Parijs. Maar om dan zo de wedstrijd uit te serveren. Beginnen met een ace. Halverwege ace. Een puntje tegen, een winner en eindigen met een ace. Dat is grote klasse. Serena Williams bewijst dat ze echt de aller aller aller beste tennister van dit moment is. Dat was ze natuurlijk al met 15 Grand Slam titels. Dit is haar zestiende. Uh, ze was al 30 wedstrijden ongeslagen. Dit is de 31ste op rij. En ze is nu ook nog eens de alleroudste winnares van Roland Garros. Dat was in het verleden Chris Evert. Die hier zeven titels won. En met 31 jaar haar laatste titel won. Maar nu is dat Serena Williams. Dus ze zet ook nog eens een paar records neer. Ze zal straks waarschijnlijk in het Frans haar uh, speech, haar overwinningsspeech houden. Want ze heeft een Franse coach Patrick Mouratoglou. Daar is ze vorig jaar, precies een jaar geleden, mee gaan werken. En wat heeft die man een goede, een goede job gedaan met haar. Ze is trouwens ook ter vriend. Dus je kan ook zien wat lief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 De bijeenkomst staat in het teken van de Europese verkiezingen van volgend jaar mei. Bij veel mensen wordt de boosheid over het kapotte Europa steeds indringender, zei Samsung. Voor de PvdA heeft bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de EU prioriteit. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In een pelletfabriek in Kampen woedt een grote brand. Het vuur is door de rookontwikkeling vanuit de weide ombrek te zien. De brand is overgeslagen naar een ander bedrijfspand. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De pelletfabriek moet als verloren worden beschouwd. De rook zorgt voor overlast, zegt de politie. Het pand ligt vrij dicht aan de N50. Uh, in verband met de rookontwikkeling en, uh, en zeg maar kijkers op de N50, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond, is de N50 helemaal afgesloten. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een paar duizend cliënten en medewerkers van de thuiszorg trokken vanmiddag naar Amsterdam om te demonstreren tegen de bezuiniging. Ze liepen in optocht naar het Oosterpark en waren uit het hele land met bussen naar Amsterdam gekomen. We toch? Ja, 2,5 uur ongeveer. Wij zijn van Mijandor! Waarom is de thuiszorg zo belangrijk? De thuiszorg is belangrijk om de mensen de zorg gewoon hard nodig te hebben. En de regering moest het één week met mij meelopen. We wisten ze wat er nodig was. Wat doet u? Ik ben thuiszorg. En ja, maar wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Het is, uh... Alles. Wat je maar bedenken kunt, en er is het hele huis schoonhouden. houden. Er is mensen aanhoren. Ze willen hun verhaal kwijt. Er zijn andere dingetjes nog zoals eh, postpakketjes openmaken, formulieren invullen voor ze wat ze niet meer kunnen. Hun eh, richtlijnen geven wat ze willen, wat ze niet moeten doen. Hun zorg opvangen, hun troosten. Er komt zoveel meer bij kijken als Poeten, dat is helemaal goed. En na de gebruikelijke dansjes is het tijd voor politici en mensen van de vakbond om de menigte toe te spreken. Het kabinet bezuinigt op de thuiszorg en op de persoonsgebonden budgetten, dat ondertussen die bestuurders nog steeds doorgaan met graaien. En als die mensen waar het echt om gaat hier zouden zijn, dan was het park helemaal te klein. Als je zegt, mensen krijgen thuis geen zorg meer, dan zijn ze niet opeens beter. Dus je slaat mensen gewoon in de steek. En dat moeten we niet doen. Ton Heers, voorzitter van de FNV. Oorspronkelijk wilde het kabinet 100.000 banen schrappen. Dat zijn er nu 50.000. Er, er is nog een aantal bezuinigingen teruggedraaid. Ik snap natuurlijk dat u het onderste uit de kan wil. Maar kan dat eigenlijk wel in deze tijden? Nou ja, kijk... Zolang de wet niet door de Eerste Kamer is, uh, mag je gewoon je mening geven. Nou, dat doet de Afrikabo-FNV hier uh, vandaag opnieuw. Uh, opnieuw weer duizenden mensen, dus ik vind het echt een grote opkomst. Uh, en zolang de wet nog geen wet is, ja, mag jij je er tegen verzetten in ons land. En dat mag op een uh, demonstratieve manier. En de vakbeweging uh, is daar als geen ander uh, voor geschikt. Zei FNV-voorzitter Ton Heert tegen Paul Sanders. De Tweede Kamer praat maandag over de langdurige zorg. In de Zweedse hoofdstad Stockholm hebben prinses Madeleine... en de Amerikaanse bankier Chris O'Neill elkaar het jaarwoord gegeven. Bruid en bruidegom deden dat beide in hun eigen moedertaal. In het Zweeds klonk dat zo. In voor God en in deze verzamingsnaarvaring... vroeg je, Madeleine, Therese, Amelie, Josephine. wil je Christopher Paul O'Neill geven din je man... en elsker hem in nood en lust? Ja. Nou, het Amerikaans was waarschijnlijk yes. Bij de plechtigheid waren 400 gasten aanwezig, onder wie de Deense kroonprins Frederik en de Noorse troonopvolger Hakon. Het Nederlandse koningshuis ontbrak. Veel bevriende koningshuizen stuurden hun troonopvolger. Prinses Amalia is daarvoor nog te jong. Prinses Madeleine is de jongste van de drie kinderen van de Zweedse koning Karel Gustaaf en koningin Sylvia. Er is verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Op de A7 Amsterdam richting Horen staat voor Purmerend. Twee kilometer file, dat komt door wegwerkzaamheden. Op de ring van Amsterdam is de Koentunnel dicht richting Den Haag. Dat komt door een technische storing. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de A10 Noord door de Zeeburgertunnel. Verkeer dat voor de Koentunnel in de file staat wordt omgeleid. Rijkswaterstaat verzoekt automobilisten niet zelf op de rijbaan te keren. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat voor 3 drie kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Dankjewel Edwin. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela ademt zelf. Mandela werd afgelopen nacht met een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis in Pretoria. Enkele duizenden thuiszorgmedewerkers en sympathisanten hebben in Amsterdam meegedaan aan een manifestatie tegen de bezuinigingen op de thuiszorg. En u hoort het matchpoint in de uitzending Serena Williams heeft Roland Garros gewonnen. Dit was het NOS-journaal, straks op Radio 1, het vervolg van lijn.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 1 11 over 5, het Sportforum nog tot 6 uur met Simon Zwartkruis van V.I. Koen Greve van NRC en Don Boots is er natuurlijk ook. We gaan even terug naar Marcella, waar de huldiging in volle gang is, denk ik. Marcella? Ja, klopt. Het is uh, twee keer zes, vier uh, geworden voor Serena Williams. 1 uur en 46 minuten. Ja, ik keek heel erg uit naar die tiende game in de tweede set. Maar het werd nee, helemaal niet techniek, spannend. Ja. Want Serena Williams was zo goed als je moet uitserveren. Nou, we zien dat zo vaak: dat, dat, dat de zenuwen dan uh, overhand nemen. Niet bij Serena. Die slaat die laatste game drie aces en een winner. Nou, dan ben je toch echt wel heel goed in vorm en heel groot. Nou, dat is ze. Twee keer 6-4. Zij wint haar tweede Roland Garros en 16e Grand Slam titel. Heeft Serena al gesproken of doet ze dat pas na de prijzentrekking? Nee, ze zijn nu nog volop bezig met de huldiging straks op het podium. Dan uh, grijpt ze de microfoon en uh, gaat het uh, publiek in het Frans uh, toespreken als het goed is. Goed, nou, misschien dat we straks nog even bij je terugkomen dan, om te horen wat ze precies uh, gezegd heeft en wie ze zo al heeft. Uh, bedankt. We gaan naar uh, Nederland-Japan voor die bal, de World League. Lars Geerts, Nederland stond uh, 9-6 achter. Laatst gemelde stand. Er staat nu 24-18 achter. Oftewel, setpoint voor de Japanners. De ja, tweede setpoint ja, ja. voor de Japanners. Het eerste ees. werd weggewerkt de door de Wietse de Kooistra. De Kooistra. Door een prachtige slag langs de In lijn testis. vanaf de netband. Nu doet hij hetzelfde dan vanaf de servicelijn. Het is 19-24. Dat betekent natuurlijk niet dat het gevaar is geweken. Japan heeft nog vijf setpoints over. Dat ligt onder andere aan het feit dat het servicewerk van Nederland tot nu toe nergens op slaat. Nu ook weer veel te zachte service. En daar zal waarschijnlijk het de set binnengehaald worden. Jawel hoor, het is goed die ja, de bal prachtig mooi binnen slaat en zo de eerste set voor Japan binnenhaalt. 25-19. Nederland moet er een schepje bovenop doen. Beter gaan serveren, want anders worden ze ingemaakt in Apeldoorn. Goed, dan gaan we contact zoeken met Peter Mullenberg, de bokser... die we eerder deze week in Langs de lijn al hebben laten horen... toen, toen hij de medaille, in ieder geval een zeker was van een medaille. Hij heeft nu de finale gebokst. Dag Peter. Peter Mullenberg, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, hoe ging de finale? Je hebt verloren, hè? Ja, ik heb verloren. Hij ging op zich goed. Uh, ja, ik verloor ja, eigenlijk nipt op punten. En, uh, ja, uit de balen van natuurlijk. Uh, maar ja, als je dan ziet, ik heb afgelopen week vier wedstrijden geboxt En de tegenstander van mij uh, heeft er twee geboxt, Waarvan eentje die al in de eerste ronde klaar was. Dus hij heeft totaal vier rondes geboekt. Ja, maar hoe kan dat nou? En ik had er twaalf. Hoe kan dat dan? Hij uh, had eerst een vrijloting. En toen heeft hij een walk heeft hij nog gehad. En uh, ja, dus ja, hij had iets meer geluk dan ik, zeg maar. Ja. Ik heb gewoon de volle bak moeten boxen. Ja, het is bijna niet eerlijk. Bijna niet, maar ja, ook dat hoort hoort bij top ja, ja. de topspot. De, de, de, de, de ja, het is niet anders. Maar zilver is toch ook mooi? Ja, natuurlijk is zilver mooi, natuurlijk. Maar ja, kijk, op het moment dat je in de finale staat, dan wil je ook goud. Dan wil je ook het hoogste. Ja, ja en dan verlies je en dan denk je, oh shit, daar baai je gewoon. Even zelf natuurlijk. Het is toch een heel ander jaar Nederlands boksen dat gehaald heeft. Dus... Ja, Delibas ja, ja, he. volgens mij en, uh, en Don Diego Poeder volgens mij, uh, als ik me goed herinner. Ja, dat klopt. Ja. ja. ja. Um, in die finale, um, uh, als je die nog even wil, uh, wil beschrijven, want je, je, je, je, je verloor alle drie de rondes. Was het inderdaad alle drie de rondes nipt? De, uh, waren alle drie nipt, maar vooral de eerste ronde of de laatste ronde volgens mij. Ik dacht eigenlijk wel dat ik die nog naar me toe had getrokken. Dus eh, uh, voor mij had ik die ook naar me getrokken. Wat ik, ik zie komen met trillen knikken. Dus, uh, dus voor mij had ik die laatste ronde zelfs gewonnen. Ja. Maar die 3 0 zeg maar, dat betekent dan dat je met alle drie de scheidsrechten de op dat moment zeg maar de blauwe hoek winnen hadden. Dus dat is het. Ja. Ja. Um, ja. Daar hadden we elkaar, hey, Die was het donderdag geloof ik, hadden we elkaar aan de lijn. En toen, toen vroeg ik aan je, van, volgens mij ga je nu, nu een medaille gaat pakken, krijg je de aanstatus van NOC en de zei dat weet ik niet, dat moet ik nog uitzoeken. Heb je dat inmiddels uitgezocht? Nee, ik heb ik nog steeds niet gedaan. Nee, ik ben echt alleen maar bezig met mijn eigen wedstrijd. Gewoon uh, echt, uh, ja, ik ben helemaal niet meer de randzaken bezig geweest. Echt alleen maar concentreren op de wedstrijden, nee. wedstrijden winnen en... Uh, en lekker uitrusten, goed eten, dat soort dingen. Ja, maar is het verkrijgen van de aanstatus van NOC en NSF... zo langzamerhand niet een, een, geen randzaak meer, maar een hoofdzaak geworden? Uh, nee, het is voor mij nog, nog steeds geen hoofdzaak. Nee, helemaal niet. Nee. Ik, uh, ik heb gelukkig alle ondersteuning van Defensie. En die, die helpt me echt goed. en uh, ja, Zonder hun en mijn natuurlijk, Henny van Bemmel... Ja, dan had ik nooit de, nooit de medaille gehaald. En nee. als je hier geen medaille had, kreeg je sowieso geen aanstatus. Nee. Dus, uh, nee, ik, ik ben echt blij dat ik hun heb. En uh, zeg ik, en zonder hun had ik het gewoon niet gehaald. Hoe, hoe zit het met je Olympische ambities eigenlijk? Uh, we gaan er nog één keer alles aan doen om, uh, om 2016 te halen. Ja. Want wanneer is dat? 2016, in Rio. Ja, zover gaat mijn sportkennis oh, nog net. Ja, sorry, sorry, het <laughs> Ja. Dat ja. Is, uh, in 2015 is het eerste kwalifkaartsternooi, die niet waard is, maar... En uh, dat is dan op een WK. En de tweede toernooi is dan, uh, ja, een, zo heet dat, een Olympisch kwalificatietoernooi Zo heet het. Ja. Tom Bootje wil je even wat vragen. Mag uh, dat? Ja, een... Hij heeft nog een ja gezegd. Zei ja? Ja. ja. Okay, ja. Nog gefeliciteerd met je zilver medaille. Maar wat ik me afvroeg is, wat was je doelstelling voor dit toernooi? De doelstelling was een medaille halen. Okay. Dus die, die is gehaald. En ja, op het moment toen ik bron zat, toen, dan wil ik zilver natuurlijk. Dan wil ik steeds, steeds meer. Nee, maar dan komt ik het niet een, als een verrassing. Al Oh. Ja, er Sorry? Komt, of dat het komt, als een verrassing komt. Dan komt het dus niet als een verrassing. Nee, dat kwam zeker niet als verrassing. We gingen hier echt naartoe om een, om een medaille te halen. Ja. En tuurlijk, op het moment dat je mij hebt, ben je natuurlijk dolgelukkig. Maar ik heb natuurlijk nu de afgelopen drie. Of ja, hier, hier naartoe gewerkt hebben we drie toernooien gehad. En, el, en op alle toernooien heb ik een medaille gewonnen. Dat was ja. eerst in, uh, in Duitsland, geen Dat uh, Is een a toernooi, daar won ik groot. Toen uh, een week later in Tsjechië won ik zulf. En een, uh, ik een klein maandje later weer en won ik, uh, ja, ik brons. En toen vloer ik in de halffinale van de Olympische kampioen. Ja. Verplichte status dus. Sorry? Verplichte status dus. Ja, we zullen zien. Ik was het af. Ik hoop het wel. Maar het is, uh, ja, ik, hoop, ik ben benieuwd wat de bochtman voor mij kan doen. Zeg tot slot, uh, uh, Peter. Um, je zit in Minsk, in wit rusland ja. Hoe ga je daar die zilveren medaille vieren? Ja, nu eh, met mijn trim natuurlijk. Ik, ik ben super blij dat, ja, dat, dat hij meer is en dat, wat hij allemaal voor mij gedaan heeft. Dus uh, Ja, we gaan vanavond natuurlijk een paar. Uh, ja, ge, ge, een paar, gezellige paar drinken, zeg maar. En, uh, maar we maken het niet te gek. En, uh, ja, en dan ik, oh, ja, en als we thuis zijn, dan uh, nog even met de familie. En dan is het gewoon weer voorbereid naar andere toernooien. Hartstikke gefeliciteerd, Peter. Dankjewel. Geniet van, uh, van de avond, Peter Mullerberg. Was dat die Zilverwon op, uh, op het EK? Mooie jongen. Vind je niet, Simon? Ja, ik vind het ook wel grappig dat we zouden dan denken: je gaat onmiddellijk uh, achter dat nieuws aan. of je nou inderdaad die aanstaande ja. dan gaat krijgen ja, of ja. niet. Ja, dan, oh ja, verdomd bijna. Oh ja, ja. Nou, dat dan ah, zo hij heeft helemaal. een goede ondersteuning dus van zijn werkgever. Ja, het ja. stelt heel weinig ja. meer voor, hoor begrijp ik. De 70% ja. procent van het minimumloon. Hè, kan je ook niet echt van leven hoor. Nee, maar het is meer dan niks natuurlijk. Ja, zeker, zeker. Maar mooi boxen volgens mij Krijg je dan ook hier ook een auto van NSNSF, volgens mij? Ja, maar voor 70% minimum moet je die auto wel draaien houden, hein? Ja, dat is... Dat is <laughs> goed, goede toevoeging, uh, Koen. Uh, het Nederlands voetbalhelft al. Uh, gisteren uh, hebben jullie natuurlijk voor de buis gezeten. Gisterenmiddag vriendschappelijk in het land tegen Indonesië. Oranje won met 3-0. Bondscoach Louis van Gaal over de wedstrijd. Ik denk dat het veld een uh, groter bezwaar was dan de hit, hoor. Dat was uh, hobbelig, uh, waardoor uh, ons positiespel niet zo goed uitkwam. Zeker de eerste helft niet. Maar ondanks dat hebben we ook heel veel kansen gemist in de eerste helft. Maar de tweede helft was veel beter stonden we veel beter in het veld, speelden we rustiger en, en uh, hadden we een ook beter positiespel. En scoren we ook uit de kansen, alhoewel we ook in de tweede helft veel meer kansen hadden dan dat, dat we doelpunten hebben gescoord. Ja, uh, Simon Zwartkruis, denk je dat de bondscoach iets wijzer is geworden van deze, van deze wedstrijd? Nou, uh, ja, uh, in ieder geval wat, uh, wat Wesley Snijder betreft, denk ik, dat hij ja. wat wijzer is geworden. Uh, uh, uh, zo, wat de aanvoerdersband betreft, bedoel ik. Ja, maar en, daar komen we zo meteen denk ik, nog ja, even ja, ja, op. Maar uh, wat me uh, in dit commentaar opvalt, is dat hij net doet alsof, uh, alsof Spanje of, uh, of Engeland net verslagen is. Uh, ik bedoel, het, het ging natuurlijk helemaal nergens over de tegenstand, het was, was, was lachwekkend. En uh, ja, hij, hij doet net alsof dat alsof ontzettend goed gevoetbald is. Nou, ik vond dat reuze meevallen. Koen, Greven? Ja, dat zijn van die wedstrijden. Ja, je kijkt er wel naar met een half oog. Maar na twintig minuten denk je eigenlijk, al, wat ben ik naar nou aan het kijken? Nou ja, dan scoort Siem de Jong twee keer. En dan is het beslist. Maar ja, daar ben ik helemaal met Simon eens. We hebben het geloof ik over de nummer, nummer 170 van de wereldranglijst. Mm -hmm. Die nog nooit ergens geweest zijn. Ja, toen het Nederlands-Indië was, zijn ze ooit een keer op een WK geweest in 1938. Maar daarna terwijl het wel een, een hele populaire sport daar is en natuurlijk een groot land is, maar ja, krijgt het gewoon door corruptie en door allerlei randzaken krijgt het gewoon iets van de grond daar. Vanmorgen column van Paul Onkehout in de voorpagina, die vertelt van um, ja eigenlijk is het bizar dat we daar nu clinics gaan geven en uh, mensen les gaan geven in een land. Uh, waarvan de bond eigenlijk opgesplitst wordt zo ongeveer in tweeën... Schijnt er een groot probleem te zijn binnen die bond. En dan gaat de KVB zich dan mee uh, committeren. Van Gaal doet wel heel erg veel concessies om die anderhalf miljoen die hij schat dat er wordt verdiend voor de KVB... Ja, om die binnen te halen. Zijn jullie het daar een beetje mee eens? Ja, ja. Nou ja, dat valt me ook een beetje Simon. van tegen eigenlijk. Omdat hij uh, als clubcoach... met name in zijn Ajax-tijd kon hij... Uh, heel fel ageren tegen... Te, te, juist tegen dit soort zaken. De momenten dat de commercie... de sport uh, ging beïnvloeden. Hij heeft wel gezegd... Dat hij, er niet, dat hij het er niet mee eens was. Ja. He? Nou ja, wat hebben we daar nou aan? Ik bedoel, hij... het ging er destijds om dat... Uh, de, de sport mag niet aangetast worden door, uh, door randzaken. En uh, ja, dat is nu natuurlijk aan de hand. Ik bedoel, uh, Arjen Robben speelt daar weer... 80 minuten in, ja. in de -hit, terwijl hij net klaar is met finales uh, spelen. Heeft even vakantie straks, nog een jaartje Bundesliga en dan verwachten we dat hij op het WK de Sterren van de Hemel speelt. Ik bedoel, die gasten worden, uh, worden uitgemergeld. En uh, de, er is een tijd geweest dat Van Gaal daar fel tegen de keer ging. En, uh, dat maar ja, uh, Van Gaal, dat dat doet dit het toch meer. schitterend. Hè? Heel Voor heel zo'n land ligt aan zijn voeten, ze kennen Louis, hij komt er op tv. Mensen denken nou, ja. wel dat hij een hekel heeft naar aandacht. Nou, dat heeft hij helemaal niet. Als dat hij het, vindt dit schitterend. Als dan dat alleen... het criterium is, dan moeten ze nog een maandje doorgaan. Nee, maar dat... Speelt ook een ethische zaak volgens mij een rol wie betaalt die spelers? Dat zijn de clubs natuurlijk. Ja. En waarom worden ze afgestaan vanwege kwalificatie enzovoort? Nu werd gewoon duidelijk gesteld, we gaan even geld ophalen. Dus die clubs betalen eigenlijk mee om Nederland geld op te laten halen. Volgens mij is het ethisch niet verantwoord. Ze hebben de planning ook heel slim gedaan, want uh, door het te plannen... in een, in een officiële interlandweek uh, kunnen ze die spelers ook opeisen. Als ze het een week later hadden gedaan, dan hadden ze dat niet gekund. En dan hadden waarschijnlijk heel veel topclubs gezegd... gaan uh, ja, maar, maar lekker naar Azië, maar niet met Van Persie dus Robbe. Dus Spanje gaat ook naar Amerika. Ja. En uh, andere landen doen ook dit soort trips. Daar is Nederland niet uniek in. Nee, dat zeg ik niet. Maar je mag jezelf de ethische vraag wel stellen. He, moeten zij moeten werken. Je hebt al zoveel problemen. He, tussen clubs, eh, nationale elftollen. Nou, dat is, ze moeten het afstaan. Dat is ook logisch. Voor kwalificatiewedstrijden. Maar nu zuiver voor, laten we zeggen, om even geld op te halen. Want wat dat was de oorspronkelijke bedoeling. Die anderhalf miljoen vind ik toch al erg weinig, moet ja. ik je zeggen. Ja. En uh, dat kan je afvragen. Ja, je hebt, toen Vergaal zelf coach was van Ajax, kan ik me nog herinneren... heeft de keer Hiddink echt toegesproken en gezegd... Je moet niet denken dat ik mijn ajax zie afstaan in Nederlandse elftal. heeft hij er vier of vijf uh, gewoon niet laten gaan. En nu als ja. bondscoach zit hij natuurlijk aan de andere kant van tafel... maar dan hm. redeneert hij totaal anders. Ja, ja of, maar dan, met of, nu, Maar volgens mij ben je verplicht nu om je, uh, om je spelers af te staan. Ja, ja dit is een FIFA-regel. Da, FIFA ja, ja. nee, en maar het, wij staan er in die contracten met die bonden van Indonesië en China en de tv-zenders met name ook gewoon. Dat is gewoon een eis dat daar minimaal vier uh, A-spelers ja, zeg maar ja. meekomen. Dus dat, ja. Ja. dat hangt er allemaal aan vast. Maar goed, je kunt natuurlijk een keer een statement maken. Want ik ben het met Ton eens anderhalf miljoen euro... Uh, vind ik niet veel als je naar de begroting van de KVB kijkt. Je moet naar de bedoeling kijken. De bedoeling is gewoon afstaan voor kwalificatie... voor zinvolle uh, uh, wedstrijden. Vorig nou. jaar vond ik schandaliger. Toen zeiden we zijn tegen Bayern München gevoetbald... om drie miljoen naar Bayern München te kunnen geven... omdat ze zelf een fout hadden gemaakt met Arjen Robben. Hmm. Overigens is het zo dat er in het kielzog van het Nederlands al ook een uh, zakendelegatie meegaat... die volgens verhaal inmiddels 25 miljoen heeft opgehaald. Dus het is natuurlijk wel ergens goed voor. Ja, nou, laat dat het Koningshuis doen. Ik bedoel... Uh... Dat vind ik de taak van het zelf helemaal niet. Ik vind echt dat die sportieve belangen... die worden steeds meer ondergesneeuwd. En uh, dan kan Van Gaal wel glimmend van trots zeggen... dat er een bedrijf een contract heeft afgesloten. Maar uh, wat, uh, ja, wat hebben die spelers daar nou aan? Ja, maar dit is wel zo, met sportieve belangen, Dit is erg belangrijk. Hij kan misschien zien wie niet voldoet... maar je kan niet zien wie wel voldoet natuurlijk. Nee, je kan op dit de, de, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de debutanten, die kan ja. je helemaal niet beoordelen. Want de tegenstand was uh, niet... Maar deal, ik ben dan. het er wel mee eens dat... Als Nederland zo uh, populair is dat de BV Nederland daar op economisch gebied daar gebruik van gaat maken. Dan moet veel, naar mijn idee veel meer Daar nou, gebruik de oudspelers voor. Ik bedoel, Gullettrek genereert ook ontzettend veel aandacht. Ik ben een half jaar geleden in. Die is ook mee, hè? Ja, nou ja, een half jaar geleden ben ik in Rio de Janeiro geweest. Was het, uh, het Koninklijk Paar was daar ook. Uh, en, en wat ex-voetballers, waaronder weer diezelfde Gullit en Zeedorf ook. En da daar kon je dat heel goed zien. Die had een hele handelsdelegatie bij zich. Mm. En er waren iets van twintig cameraploegen. Mm. En eentje uh, ging op, uh, op Willem-Alexander en Maxima af. En die andere negentien stortten zich op Gullit en Zeedorf. <laughs> dus misschien is dat een idee om bij zo'n koninklijke missie... Uh, daar gewoon uh, wat, wat, de, de Van Bastens en de Gullits uh, van deze wereld mee te sturen. Even terug naar het uh, sportieve. Want Wesley Sneijder, uh, je Simon is zijn aanvoerdersband kwijtgeraakt, definitief ook. Robin van Persie is de nieuwe aanvoerder. Vergaal over het hoe en waarom. Omdat ik gekozen heb voor Robin van Persie. En uh, dat heeft te maken met de fitheid van Wesley Sneijder. Uh, hij is nog uh, in het hele jaar niet fit geweest. En ik moet steeds mijn nek uitsteken om hem toch te selecteren. Omdat ik, in mijn ogen is hij mijn aanvoerder. En dan wil ik hem erbij hebben. Maar ja, uh, het, het wordt steeds uh, moeilijker. En het feit uh, dat hij uh, zich nu kan focussen op zijn fitheid. Hij moet gewoon eerst fit worden, want dan kan hij zoveel waarde hebben voor het Nederlands Elftal. En ook vandaag zie je dat hij niet fit is. En, uh, ja, en, en dan zie je het ook aan zijn spel. En dat, daar heeft hij niets aan. Dus uh, uh, dat is de reden dat uh, Wesley Sneijder uh, niet meer de aanvoerder is. Genoeg om over te discussiëren. Maar eerst even van Persie, die dus de nieuwe aanvoerder van Oranje is. Kijken wat hij er zelf van vindt. Ik ben uh, afgelopen maandag heb ik een gesprek gehad met uh, Vergauw en Denim Lind. Daarin is mij de vraag gesteld of ik aanvoerder wil worden. En uh, ja, ik voelde me heel erg vlijt. En uh, ik heb uh, uiteraard ja gezegd. En uh, ja, ik zie dit als een van mijn grootste uitdagingen. Ja, dan uh, maar even naar het argument, laten we daarmee beginnen... van Louis van Gaal, die zegt, ja, Snijder is gewoon niet fit... en ik heb een paar keer mijn nek moeten uitsteken... om te selecteren terwijl hij niet fit was, omdat hij de aanvoerder was. En dat wil ik niet meer, Kom geven. Ja, Snijder is eigenlijk al een paar jaar niet meer op topniveau fit. Hij heeft heel vaak spierblissures gehad, heeft is lang langs de kant gestaan... Uh, zegt dan steeds, ja, ik ga mijn leven weer beter... en ik ga er nu wel weer voor werken. Maar volgens mij, ja, hij is 28, bijna 29. Als je in topsport een paar jaar even niet voor hard voor werkt... en dan weer wel, dan ben je gewoon gezien. En iemand als Cristiano Ronaldo, die, die drukt zich duizend keer op een dag op. Die, die denkt helemaal niet aan van eventjes een paar maanden rustig aan doen Dat kan het heerlijk als topverbal ja, niet meer. Hij mag ook voor 15 miljoen weg hè, uit Turkije, nu hebben ze gezegd. Als er iemand komt die 15 miljoen biedt, mag hij weg. Ik denk dat niemand 15 miljoen versnijden en nu ja. gaat meer ja. over. Getrouwen. ...is dat die voorzitter van Galatasaray dat nu naar buiten brengt. Ja. Ja. Wat, wat vind jij, sorry, Tom, vind jij Simon, van het argument van Van, van Gaal? Snap je dat? Ja, niets in te brengen. Hij uh, drukt Snijden heel hard met, met de neus op de feiten. Het uh, is, is iets wat in zijn carrière al een paar keer ook is, is gebeurd. Ik weet nog dat hij bij Ajax zat, terwijl hij toen echt uh, jong en beloftevol was. Toen was het Ten Kate die, die had een bijnaam voor hem, maar dat was Billy Bigmans. En dat was uh, niet omdat hij zo, uh, zo afgetraind was. En die heeft hem toen echt uh, achter zijn kont aangezeten... ...en hem het krachthonk ingejaagd speelde hij ook prompt daarna, in die periode daarna... het beste seizoen, uh, uh, toen hij... Zijn beste Ajax seizoen, sorry. En bij Inter heeft hij inderdaad ook zo'n periode gehad... waarin hij niet fit was en daarna zichzelf... Toen Mourinho bij de klabber. Nou ja, toen speelde Mourinho de rol die ten kate toen bij Ajax speelde. Dus hij heeft kennelijk af en toe zo'n prikkel nodig. Het valt te open dat nu die prikkel die Van Gaal hem geeft... en nogmaals, hij heeft daar volledig gelijk in... dat dat hetzelfde effect heeft. Want anders kan hij dat elkaar gewoon vergeten. Nou goed, hij doet het wel, Van Gaal. Dat is, vind ik, al heel belangrijk. Uh, het is ook een statement. Het is eigenlijk heel goed een statement naar ja. de anderen. En uh, wij hebben het over snijden, daar gaan we direct wel mee door. Maar... Wat ook opvallend is dat Robert tweede aanvoerder is. En Kuit, voor mij is Kuit afgelopen op dit moment. door deze 6. Hij heeft een fijne hand van aanvo aanvoerders aanwijzen. Ja. Van ja. Gaal, inderdaad. Kuit als tweede aanvoerder. en die speelt nooit. En Strootman derde aanvoerder. en die uh, is vooral met scheidsrechters en zo bezig. Maar is dit einde carrière sneden, of niet? Nee, geen einde carrière. Want tenminste, hij heeft meerdere malen bewezen. dat hij van zo'n uh, fase als waar hij nu in zit. Dat hij, dat hij maar waarom ja, maar... niet voor het laatst? Uh, voor het laatst was het drie jaar geleden, inderdaad. Ja, ja dat, dat is helemaal geleden. Toen was hij 25. Ja. Oeh, ja. Maar ja, zijn karakter een beetje kennende. Uh, hij is zo ontzettend getergd. Je kon het ook, uh, nou ja, de, de mimiek zei ook alles. Uh, prachtige foto van hem gezien dat hij gisteren... na afloop de hand van Van Gaal schudde. Maar de verbeterheid knalde daarvan af. Ja, als hij dat nou vertaalt in nog één oprisping. Maar het is eigenlijk triest genoeg dat iemand van 28... op deze manier uh, gestimuleerd moet worden. Wat mij en... ja, nu te binnen schiet is dat... Uh, ik hoor Van Persie zeggen dat hij maandag een gesprek heeft gehad. Dinsdag zijn ze weggegaan. Dat betekent dat ik mag aannemen dat maandag... Snijder ook te horen heeft gekregen dat hij geen aanvoerder meer is. De, zit het dan in Snyderse aard om te overwegen om misschien wel niet mee te gaan? Uh, nee, dat denk ik niet. We, we, we kennen allemaal nog dat beeld dat hij op een gegeven moment gewisseld werd in de arena. En, en, en woedend uh, de catacombe in en een taxi insprong. En, ja. uh, het was afgelopen en hij was niet eens meer in het stadion. Uh, en dat soort fratsen zal die, denk ik, niet meer uithalen. In die zin is hij wel wat volwassener. Voor hij worden. weet natuurlijk zelf ook hoe hij ervoor staat ja. en wat hij ervoor gedaan heeft de afgelopen jaren. Nou, ik dus... betwijfel of hij dat weet. Of hij nou, die zelfkennis wel heeft. Maar hij denkt dat ik ga het nu weer wel ga doen. Ja. Ja, zo werkt het, denk ik, niet in topsport. Ik ga het nu weer wel doen. Nou, het contrast is groot als je kijkt naar. Voor uh, Persie is ook een goed voorbeeld. Niet alleen omdat het de beste speler van Nederland is, maar ook hoe hij zijn lichaam verzorgt en, en met die, die topsportbeleving van hem. Dat, dat strekt tot voorbeeld ook voor, voor iedereen. Daar maar, dat geldt ook voor Kuit bijvoorbeeld, die heeft gewoon ja. weer 58 wedstrijden gespeeld. Het afgelopen seizoen, op zijn leeftijd, en voor van Bommel in het verleden. Maar uh, en maar ook van de vaart vaak... bijvoorbeeld, van de vaart ja. heeft zijn les ook geleerd. Die, die heeft inmiddels uh, iedere week twee dagen. Laat hij een eigen fysiotherapeut invliegen, omdat hij weet dat de dagen gaan tellen en dat hij extra ja. behandeling nodig heeft om, om, om op dit niveau te blijven spelen. En ja, die investeert gewoon in zichzelf. Ja, dat soort dingen doet snijden niet. U, die vliegt dan af en toe naar Ibiza, heb ik het idee, en dan gaat hij daar uh, feesten. Ja, dat is anders dan een Friese terapijt ja. laten invloeden. Kikken je ook van nog, maar dan op een andere manier. Zeker. Ja. <laughs> Goed, uh, we gaan het uh, grote oranje afronden en dan gaan we naar uh, jong oranje. Het begon uh, het jeugd-EK, zoals het zo mooi heet, afgelopen donderdag... met een uh, wedstrijd tegen Duitsland. Nederland gaf een 2-0 voorsprong uit handen. Maar uiteindelijk wonnen we toch. Een hoekschop en die gaat erin via Leroy Fer... die er dus al een keer dichtbij was met het hoofd... en het nu uit de hoekschop puntgaaf doet... Want ja, dat hij kan koppen en dat hij de lengte heeft om dat ook te doen... dat heeft hij in de Eredivisie meermaals bewezen. En uit hoekschop nummer 8, die het Nijl zelf dan mag nemen... doet Oranje het op zijn Duits, namelijk in de laatste minuut. Koen Greven, Simon Zwartkruis en Tomboot hier aan tafel. Uh, Koen, had jij ook niet een heel lekker gevoel? Nou, nee, ik vond dat ze dat, die tweede helft wel erg uh, terugvielen en weggaven. Ja, Duitsers verdienden eigenlijk gewoon te winnen. Ik vond het verbijsterend om te zien... Hoe ver, hoe ver Nederland het liet lopen. De vrij die voor zijn eigen goal uitverdedigt. zijn kinderlijke fouten. Zoet die zo'n penalty weggeeft. En dan kunnen ze het niet meer omzetten. Ja, dat ze dan nog winnen. En dan gaan ze zeggen. ja, ja zo slecht was het allemaal niet. ja, het was heel slecht in de tweede helft. Tweede helft. De eerste helft uh, genoten, Simon Zwartkruis. Uh, ja, al moet je daar dan meteen uh, wel de kanttekening bij plaatsen. dat die Duitse keeper een behoorlijke grabbelaar was. Bij beide goals uh, geen sterke indruk. maar het spel was, uh, was prima, inderdaad. En, uh, en dat contrast was, was inderdaad veel te groot om hier een euforisch gevoel aan over te houden. De, ik vind dat in de, in de reacties en in de verhalen die er daarna in kranten zijn verschenen... zo te veel de nadruk op die uitslag lag. Want dat spel dat biedt niet heel veel perspectief, vind ik, voor de rest van dit toernooi. Tom? Nou, dat heb ik me ook afgevraagd. Wat wil dit zeggen voor de rest van het toernooi? He, ze moeten nu bijvoorbeeld morgen tegen Rusland. Als je die toevallig gelijk speelt of verlies, zit je alweer in de grootste problemen. En wat dat hangt kon... ook van de uitslag af natuurlijk. He. Dat What? hangt ook van Duitsland Spanje af natuurlijk. Ja, maar je zit als je verliest zit je altijd in de problemen. En uh, uh, wat mij nu uh, interesseert is Clasie. Wat gaat daarmee gebeuren? Gaat die, wordt het een negatieve factor als hij weer niet opgesteld wordt? Ver, die dus het winnende doelpunt, denkt dat hij onze lieve heer is... <lacht> en wordt misschien niet opgesteld. Wat gaat er allemaal met dat team gebeuren? Maar zijn ze het om een beker te winnen... of zijn ze gewoon eigenlijk aan het voorbereiden op het WK van 2014 in Rio... wat eigenlijk veel belangrijker is? En dat licht bezien vind ik zo'n tweede helft... Nou, dat is ontluisterend, denk dat dat vergaal vanuit Indonesië... met schrekbeeld daarna heeft gekeken. Hoor. Nee, hij heeft grote complimenten gegeven, zegt Pot. Ja, misschien dat hij geen goede verbinding ja. dan had. Dat <laughs> zou ik ook zeggen als ik Pot was. Maar ja. als je ziet dat juist inderdaad een paar van de A-internationals... Zeg maar, uh, in die tweede helft uh, behoorlijk uh, in, ge in gebreken bleven... met name het centrale duo. Nou, dat zou zomaar het centrale duo uh, kunnen zijn... wat Van Gaal uh, voor oog heeft voor het WK volgend jaar... Nou, dan zijn we snel weer thuis als die dat, nou, dat dan is het toch goed dat dit gebeurt nu? Want ja, nee, dan kan zeker. En ook Nels... dat, dat aspect wat jij net aanroert... Aan van hoe gaan ze met teleurstelling om? Nee. En acceptatievermogen is in het Nederlandse elftal altijd een probleem. Bijna in de toernooi levert mm. dat gezeur op. En uh, zo'n Klaasie en zo'n Ver, dat is juist hartstikke interessant. Die maken dat nu al een keer mee. En, uh, ja, die, die, dat, daar kan Vergaal dan straks een voordeel weer mee doen. Nou, ja. ik noemde de naam Klaasie, want ik zag in de C zag ik dat ze aan het spelen waren. Ja. En ja. allemaal afgetrainde lichamen, maar niet van Klaasie. Zijn vet gehalte was heel veel te hoog. En daar schrok ik van. Dat zie jij op een foto in de krant. Ja, dat zie ik op een foto in de krant. Ja, heel goed. duidelijk. Uh, je zou kunnen zeggen, het is wel knap. Tweede helft slecht spelen en toch nog winnen. Ja, het is knap, maar goed. Je bent daar voor, om je voor te bereiden op het WK van 2014... niet om die wedstrijd te winnen. En die win je dan. Natuurlijk is dat leuk. En tegen de Duitsers in de laatste minuut krijg je al dat soort clichés. Maar uh, ik zou echt... Uh, als ik die Bosco's was, zou ik zwaar teleurgesteld zijn... In... dat ze totaal niet in staat zijn om één tegenslag op te vangen... het spel naar een hand te zetten. Ook Maher, die speelde in de eerste helft redelijk tot goed. In de tweede helft liep ze gewoon steeds vast... balverlies, knullig, ballen van zijn voet springen... Nee, ik vond... liet ook er veel ruimtes vallen. Ik ja. Ze konden conditioneel ook geen sterke indruk maken. Ook, ja. ook in die leeftijdscategorie kennelijk zijn die Duitsers toch weer fitter dan, uh, dan die Nederlanders. Duitsland, Duitsland speelde gewoon met een B-ploeg, omdat hun beste spelers niet bij zich. In Nederland natuurlijk wel. Zo meteen gaan we praten over uh, de dopinggevallen van uh, deze week. Doen we heel <lacht> kort. Uh, verder uh, Alphonse Boys teruggezet, ook wel opmerkelijk. Naar van die wegpartij naar, naar de wedstrijd tegen Haaglandia. Uh, we gaan eerst eens even kijken bij Lars Geerts. Nederland-Japan, World League is een set verloren. 25-19, de tweede in volle gang, Lars. En in de tweede doet Nederland het een stuk beter. 17-13 is de voorsprong op dit moment. Ligt onder andere aan het feit dat er veel beter geserveerd wordt. Veel meer druk op het Japanse team... waardoor ze hun kenmerkende snelle spel niet kunnen spelen. Ze hebben al moeite genoeg om de bal af te stoppen, laat staan... om een fatsoenlijke aanval op te zetten. Nou, dat is de manier waarop je dit team moet verslaan. En dat is ook de manier waarop Nederland speelt. En een van de dingen die ze ook zijn gaan doen is hoger gaan spelen. Klinkt heel raar, maar ze, de Japanners zijn al eenmaal een stukje kleiner. Op het moment dat je de bal hoog houdt... op het moment dat je de bal iets later speelt op dat moment kun je de bal ook hoger slaan. Vooral met Wietse Kooistra. Dik over de 2 meter. Raakt bijna de twee meter tien aan. Nou, als die zijn arm omhoog hebt, zit hij bijna op 3,5 meter. Sla je een bal recht naar beneden, komt daar geen Japanner meer aan. Dat zijn de manieren waarop Nederland bezig is om dit Japans team uh, te verslaan in de World League. 17-14 inmiddels de stand. 17-15 wordt het omdat Maan iets heel moois in gedachten had, maar het er uiteindelijk niet ja, uit kwam. Nederland dus op voorsprong in de tweede set, maar nog wel steeds 1-0 achter in sets. Wielrenner Mauro Santambrogio is betrapt op het gebruik van EPO. Hij won een etappe in de Giro, uh, waar hij ook een uh, goed klassement reed. Voor Stef Clement van Blanco kwam het daarom niet als een verrassing dat Santambrogio gepakt is. Dit is dus een renner die normaal eerder los dan ik. En iemand die uh, na twee keer opgave 86e, 132e, 121e en 88e in grote rondes in één keer negende uh, zou worden. En een etappe-overwinning als tweede overwinning in zijn hele carrière. Dat zagen we al een beetje aankomen. Uh, de collega's want iemand die in één keer zoveel harder gaat rijden, dan kun je, je afvragen: doe ik het nou zo verkeerd of doet hij het even anders? Ja, wat vinden jullie van deze reactie van, uh, van uh, Stef Clement, die eigenlijk in de richting uh, Jack van Gelder, mijn collega, zei een beetje verwijtend. Van dat hadden jullie toch best wel in de gaten kunnen krijgen als je ziet wat zijn ontwikkeling is. Want wij hadden het al lang gezien. Ja, het is wel triest natuurlijk. Uh, weer zo'n dopinggeval. Zuurrennen uh, ja, maakt zichzelf ermee kapot. En zo'n jongen, ja, hoe hou je het in je hoofd, zou je denken. Aan de andere kant, er is al honderd jaar list en bedrog in die sport. Dus ja, het zou ook wel naïef zijn om te denken... dat ze nu opeens allemaal op een bruine boterham en pindakaas omhoog rijden. Ja, maar dat Stef Clement nu zegt van... jullie hebben allemaal met z'n allen zitten te slapen... want wij hadden het al lang in de gaten. Ja. Als je naar zijn prestaties kijkt... nou, dan had hij wat eerder aan de bel moeten ja. trekken met ja, zijn beiden. Als zij bewijzen voor ons heeft, dan schrijft ze het wel op. Nou, niet bewijzen. Hij kan ook vermoedens hebben natuurlijk. Maar ik ben het met Simon eens. Kijk, als hij deze dingen nu zegt... heeft hij dat ook tegen Santambroccio of tegen dat team... Van Sant Broccio gezegd. Dan is, een, ja, ja. dan is het wel iemand. Ja, wielrennen ja, moet zichzelf schoonmaken. Ik bedoel, journalistiek ja. heeft er ook daar een taak bij, maar ze moet inderdaad ook yes. zelf. Uh, nou, dat op tafel ja. slaan, Nou, Dat dan. is wat ik zeg. Maar nu vraag ik me af, wat, want het is een klap voor mij geweest. Men praat over schoner, schoner wielrennen en dan zit ik me dan weer af te vragen: is het wel schoner geworden? En wat krijgt hij nou voor straf? Want. Dat is nog de enige mo mogelijkheid op kort termijn... een zeer zware straf om er iets tegen te doen. Maar het hoort toch ook een beetje bij die sport? Dat hebben ze ook zelf de hals gehaald. We kennen de voorbeeld van Simpson... die met alcohol en uh, dood op een berg neervalt. Matchfixing en voetbal. Zij ze, ze, uh, fixen bijna elke wedstrijd. Dan draait er iemand om en dan draait hij de andere kant langs. Ja, ja, nee, dat was niet afgesproken. Ja, maar wat wil je mee zeggen dat nou ja, het Dat het licht en bedrog bij wielrennen bijna hoort. Dat is ook een soort romantisch... Iets. Als ze criteriums gaan rijden hier in Nederland, weet van tevoren wie 1, ja, 2, dat 3. Wat is het publiek staat, staat te kijken, maar ja, nee. het, is, het is minder romantisch als op zijn twintigste dood van een fietsapparaat. Nou ja, dat dat zeker daarom dat, moet je wel uh, iets tegen het En Ze zijn. hebben nu aangezegd en dan moet je B zeggen. En ik wilde bijna applaudisseren bij de openings, uh, openingspleidooi van Tom Boot. Inderdaad, van hoe harder hoe beter straffen, en ik vermoed. Of ik hoop eigenlijk dat het ook gaat gebeuren. Maar ik verwacht het ook. Want ja, ze moeten nu toch een voorbeeld stellen. dat het ze menens is met het opschonen van die sport. Ja. Als je dit laat gaan, of als je dit met een paar jaar schorsing afdoet. dan is die sport nog ongeloofwaardiger dan hij al is op dit ja. moment. Ja. En in ieder geval op staande voet nog Net zoals uh, die Luca, uh, als dus echt ook de beesthouder. natuurlijk ook positief is. Hetzelfde geldt voor het andere gevalletje. Uh, Nikita Novikov, vakantieleid DCM. liep ook tegen de lamp. Bij hem zijn uh, sporen gevonden van Ostarine. Whatever that is. Nou, de boer expert vertelt wat het is. Dat is een um, geneesmiddel wat al niet geregistreerd is voor de, voor de markt. En wat waarschijnlijk ook niet eens geregistreerd gaat worden. En uh, het zou dan uh, spieropbouwende effecten hebben. Het is een uh, nieuw middel en het is typisch een voorbeeld... Uh, uh, waarbij een kleine groep atleten voortdurend naar middelen zoeken... waarvan het, uh, ge, ja, het uh, gebruik voordelen op zou leveren... Maar wat de opsporing heel moeilijk maakt. Soms worden ze ook uh, verwerkt in, uh, in supplementen, zoals het dan mooi, uh, mooi heet. En dan uh, zit het er wel in, maar staat het niet op het uh, etiketje vermeld. En dan uh, kan uh, ja een sporter onbewust positief raken. Maar dat, dat, dat moet nader onderzoek blijven uh, uitwijzen. Ja. Nou, de boer. Volgens mij voormalig, volgens mij is hij weg bij, bij vakantie DCM. Of zit hij er nog? Correct. Een ploegarts, volgens mij. Um, maar goed, de, de, de grote vraag natuurlijk is. Um, Verandert er, ooit, verandert er ooit iets? Ik denk, nou, nu lijkt mij de grote uitdaging als je daar je poenie wil verdienen... en dat, dat zal ook wel gebeuren inmiddels... dat je inderdaad weer een nieuwe dopingmiddel... Uh Uitvindt of fabriceert uh, dat, in de, dat niet te, te, te traceren is. En dan over een paar jaar weer wel te traceren is. En dan vallen ja, er weer ja. een hele handel door de man. Dus dat, ik verwacht eigenlijk helemaal geen verbetering. Nee, dat is zo. Maar ploegleidingen kan je nu ook verantwoordelijk stellen. Ja. En ik gaf nu als voorbeeld... want het is al bijna allemaal out of competition uh, nu dat ze gepakt worden. Als een ploeg elke renner vier keer per jaar... niet op dezelfde tijdstippen, maar onverwacht gaat... Uh, ja. Uh, controleren, dan is, wordt de kans weer veel groter dat je gep, gepakt wordt en dat het misschien uit de wereld gaat. Nee, bij ons is het een heel groot thema en terecht. Maar in, denk ik, in België is het al wat minder, in Frankrijk wordt het nog wat minder. En in Spanje en Italië ja, lachen ze toch een beetje om deze discussie. Je hebt groot gelijk. Het eerste wat moet gedaan worden is het internationaal aanpakken, natuurlijk. Daarom ben ik ook zo benieuwd. 15 juni komt het rapport Zorgdrager, zou ik maar zeggen. Zou op 1 juni komen, dat vind ik al een veeg teken. Op 15 juni. En wat voor met wat voor aanbevelingen gaat zij komen? Het rapport Zorgdrager is een onderzoek ja. naar de commissie. In, in, in ja. verwacht je daar iets van? Ik verwacht er helemaal niks nee, van. Ik ook maar maar. Die nou gaan ja. een nieuwe commissie aanstellen, waarschijnlijk. Zoals, ja. Ja. Zoals in matchfix in voetbal. Dan stellen ze een commissie en ja, die hebben niks gevonden na een paar maanden dan. Ja. Dat is een ander onderwerp, gaan we het een andere keer nog over hebben. Nog wel even een aspect wat ik nog wel wilde aanroeren. Je zal maar Daan Leuk zijn die op zoek gaat naar een nieuwe ja. sponsor. En vervolgens zit je midden in je onderhandelingen wellicht met een nieuwe sponsor. Komt dit bericht naar buiten, dat er zo'n jongen dan weer een middel heeft gepakt... dat nog niet eens op de markt is? Ja, maar goed, die vakantie heeft ook een paar renners aangenomen in het verleden. Dat je denkt, ja, waarom contracteer je die nou Rico weer? Rico bijvoorbeeld. Of Rio Gano, een Venuslaanse renner. Ja, iedereen weet dat die... Ja, dat die zo dubieus zijn, nemen die dan gewoon aan. Dan ja, ja, maar goed, dan nee, nee, maar even, dat hoofd. was toen even terug naar nu. Dit, dit helpt toch niet mee in, in, een, in een, een zoektocht naar een nieuwe sponsor... Simon Zwartkruis, denk ik. Nee, maar ja, ik, ik vraag me überhaupt af... Waarom, waarom je als bedrijf nog geld in deze sport zou steken. Ik ben, ik ben zoals je meeldt, ja, ja. heel negatief... Heb uh, nee, Festina daarover. minder klokjes verkocht... in de tijd van uh, de halen in Frankrijk? Denk het niet, eigenlijk. Ja, maar nu zeg je, denk het niet. Je weet het niet, natuurlijk. Kijk, uh, Rabo is met Belkin, gaat met Belkin in de zee. En nou, toen Rabo dacht of ik, Blanco, bedoel je? Of Blanco, nee, maar niet kwalijk. Maar uh, uh, dan is natuurlijk, uh, kijk als het een grote multinational is die ook om zijn imago moet denken dan ga je niet naar wielrennen. rennen maar als belkin alleen maar naamreclame wil hebben is het een goede schat van belkin sponsors ertoe. Worden die in discrediet gebracht door, door doping, denk jij? TVM? Nee, nee, bijvoorbeeld. Ik, ik, ja, nee. bijvoorbeeld onze, die uh, Spaanse loterijen. Nee. Dus de, daar ligt de vraag. Nee. Nee. Nou, maar ja, dit, wat wil je ook als sponsor? Ik bedoel, om het even naar het voetbal te betrekken. Egon wil zich terugtrekken als sponsor bij Ajax. Vanwege het. Uh, omdat de twee clubiconen elkaar in de haren vliegen. Dat vind ik toch iets minder heftig eigenlijk dan zo'n heel dopingschandaal. Uh, dan kan je ook zeggen, ja, maar dat is aandacht voor Ajax... en ook, dus ook voor Egon. En, uh, ja, nou, prima, we hebben in Nederland maar... een andere moraal, denk ik. Ja, nee, precies. Met wat voor ja. insteek ga je, ga je daar dan in? Maar ik, ik zou als bedrijf niet met die, met die dopingtroep uh, geassocieerd nou. willen worden. Nou, het probleem uh, om een sponsor te krijgen... is natuurlijk de economische crisis. Dat is in de... Allereerste plaats de grote bedragen, waardoor hele grote firma's het moeten doen. En die zitten met die economische crisis natuurlijk. Oh, dat, dat is veel oh. meer dan doping. Waardoor ze juist nog meer geld uh, extra op een, hoe zeg je dat hmm. nou goed... dat ze het meer op een weegschaaltje leggen van moeten we doen, moeten we het niet doen. Ja. En als dan op het weegschaaltje aan de verkeerde kant een dopinggeval komt... kan ik me voorstellen dat het net even doorslaat. Ja, maar je vraagt je wel eens, bij jezelf zit je wel eens af te vragen... we gaan nu de Tour de France in. Wat ik veel vervelender vind... Dat is dat ik direct weer zeven zwarte mensen... of uh, in zwarte shirtjes voorop zie rijden en vroom beschermen En elke etappe hetzelfde is. Dat vind ik, dat vind uh, ik dan vervelend. Dat ben ik met je eens. De laatste toeren Frans zijn... Ja, kwamen ze instrument helemaal niet zo leuk geweest. Het is nee. zeven keer Cavendish en dan zijn er twee bergetappes die leuk zijn. En dan is het beslist. Ik denk dat daar ook nog wel een groot uh, probleem ligt. Ja. We dwalen weer af, hè? <laughs> <laughs> um, Alversen-Boys is door de terugcommissie van de KNVB... teruggezet uh, van de hoofdklasse naar de eerste <laughs> klasse. De straf volgt naar die massale vechtpartij van afgelopen zondag. Met een play wedstrijd tegen Haaglandia. Dat liep toen volledig uit de hand. Alversen-Boys mag ook drie wedstrijden geen publiek toelaten. Tegenstander Haaglandia krijgt alleen een boete van 200 euro. De reactie van de voorzitter van Alversen-Boys, Bob Vrokkenburg. Ja, het wordt gesteld ergens En uh, zeker ook omdat...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 En als er dan een stel supporters aanwezig is die uh, va, va, uh, zin heeft om te gaan rellen en om te gaan matten... hoe kun je dat in godsnaam voorkomen? Ja, hekken van twee meter hoog op de velden gaan zetten. Koelgreven, Simon Zwartkruis, Tomboot. Wat vinden jullie van de straf die uh, de KNVB heeft opgelegd? En Simon, mag ik bij jou beginnen? Nou, ik vind, ik vind het wel heel pittig. Ik, ik snap wel de, de, de wanhoop die een beetje uit de stem uh, van de voorzitter van, van die club ook uh, doorklinkt. Uh, omdat het uh, gewoon heel lastig te voorkomen is. Het, het enige wat je mag hopen is dat clubs wat, wat actiever gaan worden... in het uh, ja, preventief, zeg maar, de, de rotte plekken bij zo'n club uh, eruit, eruit snijden. Daar, daar hoopten we natuurlijk al op uh, Nou, dat tragische geval... met die grensrechten bij Buitenboys. En uh, ja, Ik heb niet het idee dat daar heel actief uh, mee, mee, mee wordt omgegaan. Maar uh, ik, ik vind dit wel heel, heel draconisch, moet ik zeggen, deze straf. Ja, goed, ik sprak Kees Jansma, die is bij die club voorzitter geweest. Die stond ook langs de kant. Hij zegt wel ja, dit is een promotiewedstrijd was het, normaal gesproken staan er 80 toeschouwers. Nu stonden er duizend. Dus ja, je weet ook allemaal niet wat er op je park uh, binnenkomt. Je, je hebt met vijf stewards. Hij zegt: ik keek om, en er zijn opeens 15 mensen te vechten op het veld. Ja. Probeer, probeer dat te voorkomen. En dat is als club heel erg moeilijk. Ik weet ook ja, of je zomaar de schuld bij een voorzitter kan leggen. Van maar dit. Koen, Koen, er waren vijf spelers bij betrokken van Alphonse Boys. Die zijn geroyeerd. Ja, nee, kijk dat die spelers... Uh, ja, die zijn natuurlijk fout. En dat is ook niet de eerste keer. Uh, vlak na het uh, weekend van bezinning... kwam Alphonse Boys ook in het nieuws. Omdat er toen ook een wedstrijd gestaakt werd. Omdat ze teg, tegen de scheidsrechter aanscholden. Het, ja, het is een probleem wat heel moeilijk uh, ja, te voorkomen is. Ja, ik weet het ook niet meer. Maar een club ja, terugzetten... Ik weet niet of dat een ja, goede is. natuurlijk wel. Kijk, ik schrik er eigenlijk van. Want jij zegt: dat wist ik niet, dat de vijf spelers van Alves Boys bij betrokken het, is. zijn Maar de voorzitter zegt, zegt net: buitenstaanders. Ja, maar die zorgden wel voor de escalatie. Dus ja, die wacht hier, even. Het, het begint ja, op het veld en de, de uiteindelijk echt, echt grote rotsen Ja, maar hij geeft de, de buitenstaanders eigenlijk de schuld ervan. En het blijkt nu heel, heel, heel anders te zijn. Hij noemt het ook supporters. Dat vind ik zo belachelijk. Want dat is een zekere legitimering van wat die mensen doen. Nou, ze horen bij de club. Nou, ik weet niet of, dit, of, of, of, het, of het in dat interview wat we geluisterd hebben... wel over die spelers is gegaan. Misschien is dat een fragmentje waar dat niet zo is. Als, als hij dat probeert te bedekken, dan is dat heel, heel vreemd Maar natuurlijk. ik geloof niet dat Alfse Boys een club is die juist hier niets aan doet. Ze zijn hier ook mee bezig. Maar ze hebben ook te maken met een veranderende... Uh, samenstelling van de bevolking. Uh, Alf Boys was vroeger gewoon een, een volksclub uit Alf van der Rijn. Nu heb je met verschillende culturen te maken die daar gaan voetballen. die zich anders gedragen, die, die elkaar minder corrigeren. Dat is echt. Is, dat is een heel lastig uh, probleem geworden. En ze wilden juist, een, uh, dat heeft Kees Jans ook wel eens verteld, dat ze daar echt een voorbeeldclub in wilden worden. In, in, in, in integratie, ook op sociaal gebied en noem maar op. En in die oh. zin is het wel extra zuur dat een club die in die zin echt voor opgelopen heeft in dat proces uh, ja, dus, uh, ja. dit, dit meemaakt. Jans ja. zei tegen mij, ja, ik kan. Gewoon mee als het zo moet, dan wil ik hier niet meer bij horen en dan ben ik weg. En maar ja, als dat soort mensen dat, dat, dan is het eigenlijk echt het eindpaar zoek vind ik. Nou, dan geef je het op eigenlijk. Ja, dat moet je. Dit, ja, we hebben 1 miljoen voetballers in Nederland. We moeten, moeten ervoor zorgen dat alles een beetje binnen de perken gebeurt. Maar we moeten mensen ook opvoeden. En je moet ook mensen sturen. Je moet bepaalde volkensgroepen uitleggen hoe het Nederlandse voetbal in elkaar zit. Dat we met vrijwilligers werken, dat we met kader werken, dat ouders hun kinderen corrigeren. En dat is volgens mij is dat ook vaak niet gebeurd. Nu even uh, een, een wedstrijd tussen, in de divisie tussen uh, club A en club B. En er gebeurt precies hetzelfde. Nou ja, dan, dat is natuurlijk wel eens gebeurd. Nou, dan moeten rode kaarten en gele kaarten getrokken worden. En dan moet de tuchtcommissie hun werk doen. En dan moet, moet die club dan niet teruggezet worden naar de eerste divisie? Nou Als ja, supporters op het veld komen en die gaan matten, dan, dan kan je daar aan denken, ja. Simon, nee, jij ja, kijkt mij nu aan alsof ik. Uh, ja, nee, ik vind het hartstikke goed voorbeeld. Omdat het in de praktijk namelijk nooit zal nee. gebeuren als het profclubs uh, betreft. Dus in die zin is dit ook alweer meten met, met uh, twee maten. Uh, ja, uh, het, het is al gebeurd ik, inderdaad. En dan worden er inderdaad spelers geschorst. En dan wordt er een boete uitgedeeld aan de club. En uh, die beklagen zich dan weer bij de supporters. En die komen allemaal met dezelfde argumenten altijd weer. Het is moeilijk beheersbaar. En het is ook moeilijk beheersbaar. Wij kwamen, wel, wij kwamen een paar maanden geleden met het voorbeeld. Bij, uh, nee, bij, bij ons eigen voetbalelftal in Soest. Als, als ik een rode kaart krijg. En ik, ik schop iemand neer. Ik krijg rood. Ik loop naar de kantine en ik slaap eruit eruit. Wat zou dan de voorzitter zeggen? Nou, Koen was een beetje geëmotioneerd. Of zou je dan gerooieerd worden? Ik bedoel, Pieters denkt toch precies hetzelfde? Ik denk dat je eerst het eruit moet vergoeden. Nou ja, bijvoorbeeld. Dan, we, dan kan het je echt niet voor niet je klep halen en dan, dan word je verooieerd. Je. de emoties van Koen wel. Dat ja. wordt dan echt niet gezegd, hoor. De clubs zijn in die, in die zekere profclubs vaak heel slap, vind ik. Die reageren pas op het moment dat er een mediastorm ontstaat over zoiets. En dan... Uh, Ajax met het bijten van Soares was ook ja, zo. Die Ajax deed niets. Totdat het dagenlang op tv en radio en kranten erover ging. Inderdaad, het opstootje met, met Jerome Lens dit seizoen. En dan komen ze pas in actie. Ja, dat is te laat. Nou, ik ben het ook wel met je eens. Ze, ze kunnen veel meer doen. Het is ook makkelijk te sturen. Want als je het over het totale Nederlandse voetbal hebt... dan raad je over 1 miljoen mensen. Maar dit is een heel beperkt groepje. 19, een uh, erediv ja, 19 Eredivisie uh, en 19 Jupiler... Uh, uh, divisie. Maar wat je ook kan doen, dat heb ik me afgevraagd, en vorige week was je het niet met me eens, waarom eis je geen schadevergoeding van die mensen? Want lens mag bijvoorbeeld niet spelen, een aantal wedstrijden. Dat kan ze precies het kampioenschap en de Champions League uh, kosten. Waar dat met... Mensen uh, heeft wel de, de, wat ze toen de maximale boete uh, noemden. Ja, verplekken. maximale boete, daar lacht hij om. Schadevergoeding ja. gewoon. Maar we weten niet Welk, hoe hoog die je boete is. Dus ik weet je? niet wat jouw inkomsten is. Hoog, Hoogst 10 Maar ja, moet hij mij. dan boeten dat ze niet zijn kampioen zijn worden? Nee, nee, misschien is hij een van de oorzaken daarvan. Wat denk je van pellen? Uh, Nee, het is een ander geval. Het want die zijn uit, ja. shirtje uittrekken. Vijfde gele kaart in een andere wedstrijd. En het is wel duidelijk dat tegen Herenveen zijn schorsing. dat het een hele grote rol heeft gespeeld. Ja. We dwalen wel een beetje af hè, van Overze Boys Nu uh, zijn we bij, uh, bij Pelle terechtgekomen. Maar uh, kortom, jullie zijn de strengere straf in het amateurvoetbal. Dus, hè, zoals dat nu dus. ja Ik ben zelf nooit zo voor streng straffen. Dat, je moet volgens mij dus opleiden, opvoeden, het probleem in kaart brengen. En daar iets aan doen. Ja, Kan ook allebei natuurlijk. Ja, ja, kan ook allebei. nou Dat denk hm. ik ook, want het hm. opvoeden is een lange termijn strategie. Hm. Hm. Ja, uh, maar we willen het dat, er al tien uh, jaar nog steeds miljoen nee, voetballers dat, dat is een hele goeie, want dan ben je van alles af... Als het op, op die manier oplost. Maar korte termijn, straffen, er is geen andere mogelijkheid natuurlijk. Andere zaak, nog even twee dingen die we nog door moeten nemen... in de drie uh, minuten die we nog hebben. Uh, Mourinho die gaat naar Chelsea, vertrekt bij uh, Real Madrid. Wordt een fiasco? Het nee, wordt een fiasco. Nee, Hoor ik, word ik, Mooi, niet, ik, onderwerp wat wat ik wil me gaan tweede onderwerp. <laughs> <laughs> nee, maar echt, Koen, ben je het met hem eens? Wordt het inderdaad een fiasco? Nee, ik denk het niet. Ik denk, denk dat Mourinho... Uh, wil echt nog iets rechtzetten bij Chelsea. Hij is toen ook weggegaan eigenlijk omdat hij een beetje... Ja, uh, ruzie kreeg met volgens mij technisch directeur Arneze die andere spelers haalde die hij niet wilde. Uh, ik, volgens mij hebben ze in Engeland ook nog wel een zwak voor hem. Ik denk wel dat het... Uh, ja, goed, dat het een succes kan worden, ja. Als hij zich in Engeland gaat gedragen zoals hij het laatste jaar in Spanje heeft gedaan... dan uh, hebben ze heel snel geen zwak meer voor hem, hoor. Daar. Maar in Engeland doe je dat niet zo snel. En hij weet ook dat er in Engeland andere normen en waarden zijn. Maar dan doe je net alsof het allemaal geacteerd is. Ik bedoel, die man is, is, in, is diep van binnen zoals wij hem zien, hoor. Ik hoor, denk dat het mee. voor een groot deel een act is, ja. Ik niet. het niet. voet naar, Ful naar uh, Fulham. Komt van Ares roma Is dat een, uh, een goede carrière-move? In tegenstelling tot uh, Ebesilio eerder... Uh, deze uitzending? Nou, ja, we hebben de carrière van Van der Zaar gezien, vergelijkbaar. En uh, dan kun je nu bijna, bijna niet zeggen dat het uh, een slechte carrière-move is. Uh, de, de, sowieso wat competitie betreft. Ik bedoel, uh, de Serie A is wel heel erg afgegleden de afgelopen jaren. En, uh, ja, ik vind het een goede move eigenlijk van hem. Toch? Ja, ja je kan, kijk, slechter dan bij A.S. Roma kan het niet. Dus vanuit dat standpunt is het ook een uh, goede move. En dan moeten we maar afwachten, want je hebt zich net van de Zaar. Dat is heel erg positief afgelopen. Ja. Het kan niet zo zijn dat Stekelenburg niet meer kan keeper natuurlijk. en nee, dat ja. trouwens natuurlijk wel een risico... omdat, uh, dat gaf je ook aan daar toen hij gepresenteerd werd... dat uh, de aanwezigheid van Martin Jol heel belangrijk voor hem was. Uh, dat moet je als speler volgens mij uh, niet zo snel doen... want uh, Jol die kan over een half jaar weer uh, een andere grote zak geld ergens in staan... Ja. en dan is hij vertrokken. Hm. En dan? Ja. Ja. Als keeper denk ik dat we wel aardige keuzes voelen. Maar goed, hebben we nog iets gehoord van Emmanuel, van Brian Ruiz... Van, uh, die zijn ook allemaal daarheen gaan. Uh, Eno... Er nooit meer iets van oma. Nou ja, maar wel zijn de laatste weken wel gespeeld en Eno ook. Dus in die zin uh, kan het wel. Het is wel weer opvallend hoe Martin onze oh. aankopen doet. Oh. Hij Moet ze wel kennen, anders komen uh, ze aankopen, de de is de er niet in. Ja. Goed, tot slot, uh, we gaan het langzaam, uh, maar zeker afronden. Koen, ik wil even weten wat je gaat doen het weekend. Ik uh, ga morgen naar de finale van Roland de kijken. Thuis voor de televisie. en uh, ja, Mooi vlag schrijven voor de krant van maandag. Ja, wel met de balkondeuren open maar kopen. Ja, denk ja, ik toch. Een beetje van het weer genieten. Simon. Ik uh, ga met de laptop in de tuin zitten om een verhaal te maken. Maandag is deadline dag bij uh, VI altijd. Uh, wat voor verhaal ga je maken? Uh, ik weet niet of ik dat allemaal mag verklappen. Maar wel, ik, mag uh, ja, ik, uh, ik heb Jaapstam begin te Dat ga ik uitwerken morgen. Ah, en, uh, ja. en jong oranje kijken natuurlijk ook. Ja, zeker Tom. Nou Ronald Coros en wat uh, Simon zegt. Jong oranje, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Goed, wij ook. Allemaal dank jullie wel voor je komst. Prettige weekend. Ja, gedaan. We gaan naar uh, Lars Geert. Want laten we niet vergeten dat Nederland nog steeds meedoet tegen Japan, de World League het volleybal. Uh, Jouten Maan wordt steeds belangrijker voor Oranje, dat wilde ik even melden. Dat deed hij in de tweede set, was hij heel belangrijk moet ik zeggen. Uh, want hij zorgde voor een voorsprong vanaf de servicelijn. zorgde ervoor dat Nederland de druk hield op het team van Japan. En daarmee, met die druk, won Nederland de tweede set, 25-20. Dat betekent stand gelijk. En inmiddels zijn we in de derde set. En is het 8-4 voor Oranje. En dat komt omdat Maan opnieuw vanaf de servicelijn. dat was de tweede aan service uh, in deze set, vijf punten pakte voor het team in één keer. De Japanners weten niet hoe ze met zijn service om moeten gaan. En Maan leidt op dit moment Oranje in die voorsprong, maar sowieso ook in de wedstrijd. Zijn enthousiasme is er altijd en nu blijkbaar ook de vorm. ...om Oranje te leiden. En hè, dat terwijl hij de hele week nog wel met een blessure heeft gekampt. Ik neem een petje af voor Jotemanen. Hij doet het uitstekend in deze wedstrijd. Nederland dus in de derde set op een voorsprong 8-4. Zo dus meteen natuurlijk meer in het NOS Journaal van 6 uur. Vanavond Ronald Boot op deze plek. En dan onder meer een uitgebreid interview met Ellen van Lange. Natuurlijk over de FPK-games. Wat mij betreft een prettig weekend. Ik wens u een heel fijne avond.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 kaarten via hollandfestival.nl Dit is Radio 1.